12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Openbare leven komt weer op gang in Cairo. Moslimbroederschap praat met Egyptische regering... en 100 Belgen uit vliegtuigen zet. Het bewolking blijft bijna overal droogval in het zuiden. Kans op wat zon. Het is vanmiddag 11 graden. Het waait nog steeds behoorlijk. Boven landwindkracht 5 of 6, aan zee hard 7. Morgen eerst wat zons, middags meer bewolking... en vanuit het noordwesten regen. Dinsdag zonnig en weinig wind. In Egypte is voor vandaag opnieuw een grote demonstratie aangekondigd... op het Tagrierplein in het hartje van Cairo. In de hoofdstad is correspondent Sander van Horen. Sander, je bent net even op het Tagrierplein geweest... waar de dus soldaten wordt gedemonstreerd. Wat gebeurt er op dit moment in Cairo? Op het moment dat ik wegging had uh, net de oproep tot gebed uh, geklonken... en begonnen uh, de mensen dus te bidden... Uh, voor de mensen die de afgelopen anderhalve week gedood zijn... En dat was het islamitische gebed. Eerder op de dag was er al een koptische kerkdienst, uh, Christenen dus. En dat was wel bijzonder, omdat ze dat eigenlijk zelden zo openbaar kunnen doen. Dat is bijzonder. Wat ook bijzonder is, is dat op dit moment het aantal mensen op het plein ja, tegenvalt. Wie ben ik om dat in te schatten? Maar uh, ik denk dat het er misschien 10.000 zijn. En de vraag daar is dus uh, ook vandaag, hoe nu verder? En uh, zijn we het momentum niet kwijt? Een vraag die er gisteren ook al heel erg duidelijk was. Want als vandaag een grote dag moet worden. Ik betwijfel of het dat gaat zijn. Vandaag is de nieuwe werkweek begonnen in Egypte. Hè. De autoriteiten hoopten natuurlijk, moet barken en bijzonder... dat het gewone leven weer op gang komt. Dat de mensen een beetje genoeg krijgen van de betogingen. Hoe staat het ervoor? Het, het gewone leven is weer op gang gekomen. Er staan dikke files over de, op de brug, over de Nijl. Uh, banken, de geldautomaten, die zijn kennelijk weer bevoorraad. Want er staan lange rijen voor. De straten worden weer geveegd. En steeds meer winkels, ook in het centrum, die uh, gaan gewoon open... En dat is ook een van de dingen waarom ik denk dat er vandaag weinig uh, demonstranten zijn. Uh, mensen willen gewoon ook weer geld hebben. Mensen willen gewoon ook weer eventjes eten kopen. Dus dat het er vandaag minder zijn op een dag die weer groot moet worden. Het zegt ook weer niets over hoe het uh, morgen zou kunnen zijn. Maar het openbare leven is ook voor veel demonstranten vandaag weer even op gang gekomen. Intussen zou er achter de schermen worden onderhandeld tussen president Mubarak... of zijn vicepresident Soer en de moslimbroederschap, de grootste oppositiegroep in Egypte. Hè? Wat weet je daarvan? praten Dat de moslimbroeders uh, die omslag gemaakt hebben. Dat dat natuurlijk relevant is. Want het is de grootste oppositiebeweging uh, die op het uh, plein aanwezig is. Er zijn er meer...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 Ik heb gisteren heel erg veel onduidelijkheid over. Hè? Die uh, bemiddelaar die zei uh, Mubarak kan blijven zitten en uh, de regering in de Verenigde Staten die daar zielig afstand van deed. Uh, dat is op dit moment het officiële standpunt. Maar ik heb misschien het idee dat er achter de schermen uh, toch wel wat ruimte zit in het Amerikaanse beleid. Uh, want waarom had die be bemiddelaar dat anders gezegd? Dus wat daar uh, zich afspeelt en in hoeverre dat bijvoorbeeld met het Egyptische leger en met de oppositie wordt afgestemd. Het spijt me, het blijft op dit moment gisteren. Correspondent Sander van Horen in Cairo. Door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth... is een aantal huizen in vlammen opgegaan. Plaatselijke media zeggen dat er zeker twintig huizen in de as zijn gelegd. En zes blushelikopters en zeker 150 brandweermannen proberen... de vlammen weg te houden bij de huizen, boerderijen en wijngaarden in het gebied. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. De politie denkt dat de branden aan de zuidwestkust van Australië zijn aangestoken. Doordat het daar in deze tijd van het jaar kurkdroog droog is en de bosbranden moeilijk te blussen, het vuur wordt op sommige plaatsen aangewakkerd ook nog eens door de harde wind. Ook vannacht heeft het hard gewaaid, hier in Nederland, maar er ontstonden weinig problemen. De brandweer kreeg enkele meldingen van losgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Automobilisten konden goed doorrijden en op Schiphol vertrokken de vliegtuigen volgens schema. Gisteren moest de luchthaven een paar banen sluiten vanwege harde windstoten en dat leidde tot veel vertragingen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 De groep van meer dan 100 Franstalige studenten uit Brussel had een lesvrije week doorgebracht op Lanzarote. Op de terugreis liep het echter mis. Er was een conflict ontstaan tussen het personeel van Ryanair en een van de studenten. De piloot weigerde daarop te vertrekken en alle passagiers moesten het vliegtuig verlaten. De politie werd erbij gehaald en het toestel vertrok vervolgens bijna leeg naar Charleroi. En na bemiddeling van de Belgische consul op de Canarische eilanden heeft Ryanair toegezegd dat de jongeren vandaag in kleine groepjes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 In ruil voor haar bekentenis wordt de vrouw niet meer verdacht van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Van de lichtere aanklachten die overblijven, daarvoor kan ze maximaal 15 jaar krijgen. De straf tegen de Israëlische ex-militair wordt later bekend. De provincies geven dit keer lang niet zoveel geld uit aan campagnes rond de Provinciale Statenverkiezingen als andere keren. Uit de rondgang van het ANP blijkt dat ze bij elkaar nog geen 2 miljoen euro besteden aan campagnes voor de verkiezingen van 2 maart.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 Tientallen kamperers met hun gedachten reeds bij zon, zee en strand hebben de afgelopen nachten buiten in de rij gestaan voor een plek op een camping in het Noord-Hollandse Bakken. Vandaag worden de laatste seizoensplaatsen verdeeld. En wie een plek wilde bemachtigen, moest er wel vroeg bij zijn. Er waren 25 plaatsen beschikbaar en meer dan 300 belangstellenden. Wie er eerst komt, wie het eerst maalt. De campingbeheerder had nog nooit zoiets meegemaakt. Een aantal jaren terug was het zo dat men eigenlijk met vlaggetjes zeg maar, het terrein oprende.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 Wou ik zeggen, we gaan sporten. In Luik wordt dit weekend het Europese, de Europese top 12 tafeltennistoernooi gespeeld. In de halve finale speelden twee Chinese-Nederlanders tegen elkaar. Die Zhao en die Jay. Mark Brasser, wie van de twee is door naar de finale? Nou, zoals uh, verwacht is Li Jiao door naar de finale. De twee hebben al de afgelopen jaren zo'n tien keer tegen elkaar gespeeld. Tien keer won Li Zhao. Ze was dus uh, ja, veruit de favoriet En ze maakte die favoriete status ook uh, meer dan waar. 4-0, segunde gunde Li Jiao in game. 11-8, 11-6, 11-7 en 11-4 waren de overtuigende setstanden in het voordeel dus van uh, Li Zhao. Die speelde nu in de finale tegen Victoria Pavlovic. Een 32-jarige tafeltennister uit Wit-Rusland. Die had een uh, aanmerkelijk zwaardere halve finale. Die speelde tegen de Turkse Melek. Het werd een zevende game. In die zevende game kwamen ze 10-6. Achter die Pavlovic, ze won zes punten op rij, won die zevende game, dus met 12-10. Dus krijgen we hier een finale bij de vrouw tussen Li en Victoria Pavlovic. En de koploper in de Eredivisie PSV leed gisteravond op eigen veld een nederlaag tegen ADO Den Haag. Wesley Verhoek maakt in blessuretijd de enige treffer van de wedstrijd. Ik heb net ook voor mezelf besloten dat ik hierna ga stoppen, want ik heb in de arena gescoord en mijn eindhoven. En op je hoogtepunt moet je stoppen. <laughs>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 Ja, en dan krijg je dan uiteindelijk zo'n zeep erachteraan in, in, de, in de laatste fase. Maar er worden ook weer verkeerde keuzes gemaakt, uh, maandenlevens helemaal voorin. Ja, ik bedoel, dat zijn dan zaken, dan moet je wel even de wedstrijd lezen aan. Nou, daar ben ik wel heel erg teleurgesteld over, ja. Twente kan de koppositie nu overnemen van PSV. De regerende landskampioen speelt vanmiddag uit bij Utrecht. Die wedstrijd begint om half drie. En eerder al, zo dadelijk om half één, begint de wedstrijd ja, in de onderste regionen tussen Vitesse en Feyenoord. In de Gelderdom is Ronald van der Geer, Ronald... Hoeveel nieuwe spelers van Feyenoord staan er in de basis? Om oh, precies er zijn uh, twee, de van uh, Borussia Mönchengladbach uh, gehuurde Marcel Mewes... staat straks op het middenveld. En meer opvallend eigenlijk nog, het debuut van Rio Miyaichi. Dat is een uh, 18-jarige Japanner die gehuurd is van Arsenal. Die afgelopen vrijdag pas een werkvergunning gekregen heeft. En door een blessure van Jason Cabral nu aan uh, de aftrap mag verschijnen. Voor het eerst dus uh, namens Feyenoord in deze wedstrijd tegen Vitesse. Bij Feyenoord ontbreekt overigens ook Tim de Cler de vaste linksachter. Hij wordt vervangen door Bruno Martens Indi. En Luigi Bruins is er ook niet bij. Maar goed, de lijst met afwezigen bij Feyenoord is groot. Spelen dus tegen Vitesse. Dat speelt met dezelfde elf als waar vorige week tegen werd gespeeld tegen Rode JC. En met 5-2 werd gewonnen. Dat is opvallend omdat nog niet eerder in deze competitie... Uh, Vitesse twee keer achtereen met dezelfde opstelling heeft gespeeld. Wat valt er verder nog op? Ja, dat bij Vitesse van Ginkel in de basis start. Natuurlijk was het de bedoeling om de nieuwe spits... Wilfried Boni aan de aftrap te trekken hier. Van Sparta-Praag overgenomen de Ivorian. Maar is binnengekomen met een scheur in de hemstring... Er zal wel drie maanden ontbreken. Zonder van de 4 miljoen die hier in Arnhem voor hem betaald is. Maar Verginkel staat straks in de punt van de aanval. Wedstrijd uit de kelder van de Eredivisie dus. Feyenoord hier op bezoek in Arnhem bij Vitesse. De hoofdpunten van deze uitzending. het normale leven in Cairo komt weer op gang. De belangrijkste politieke ontwikkeling in Egypte... is het overleg van vandaag tussen de regering en de moslimbroederschap. En door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth... is een aantal huizen in vlammen opgegaan.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij De persconferentie. Hij hier over de sterren. Dit is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Ruud Rijden. Goedemiddag. Dit is Omroep Max met de perstribune. Waarop vanmiddag zijn aangeschoven of zullen aanschuiven... Bert van der Veer en judoka Mark Huizinga... Onze vliegende kip Jules van der Wart... is weer op bezoek bij een bijzondere topsporter. Ja, dat kun je wel zeggen. Vorige week stond ze in de schijnwerpers... haar vierde wereldtitel uh, uh, in het veld rijden. Toen dachten we van nou, laten we eens kijken... waar ze al uh, medailles, plakken, truien en alles laat liggen. En uh, we zijn nu bij haar thuis. En ik kan je vertellen, we zijn niet voor niets gekomen. Oké, okay, daarover straks meer. Uh, we bellen met Falco Sandstra... die gisteren onder andere meedeed met Crashed Ice... We houden u op de hoogte van de tussenstanden van de wedstrijd Vitesse tegen Feyenoord. En we namen een kijkje bij de opnames van een nieuw hoorspel... rond de legendarische detective Paul Vlaanderen... samen met een van de stemmen uit het originele hoorspel, Donald de Marcas. Het doet me ongelooflijk goed dat ik merk... dat er nog uitgebreid belangstelling is voor het hoorspel. Ja, dat doet me indig veel genoegen, natuurlijk. Het is een stukje cultuurgeschiedenis... die er via de radio in het land te horen geweest is. Wilt u een van de gasten uw vraag voorleggen, Bel ons dan via 0800 1121 of reageer op het gastenboek van onze website, deperstribune.nl. Bij ons vanmiddag, zoals gezegd, Bert van der Veer. TV-maker, oud-programmadirecteur van RTL 4 en Veronica... en nog veel meer, tegenwoordig regisseur van Paul en Witteman. Een van de drie. Oké, okay, een van de drie. Wie van de drie zit er bij me? Bert van der Veer. Um, en columnist. Hij wordt ook wel... TV-goeroe genoemd, uh, dat kwam uh, onze researcher Ron Vergouwen voortdurend tegen. Alles wat hij zag, dan kwam hij vaak tegen Bert van der Veer, de televisieguru. Mm -hmm. Hoe is het om zo genoemd of gekwalificeerd te worden? Nou ja, het, het, het irriteert me als er staat zelf benoemde TV-goeroe. Dan is het net alsof ik die titel op mijn visitekaartje heb staan. Zou je dat niet willen? Nee, eh, omdat ik het woord goeroe eh, is mij te spiritueel. gaat mij te veel over mensen waar ik helemaal niks mee heb. Maar eh, als ik af en toe even de kans krijg... dan maak ik er tv-deskundige of tv-expert... of zelfs wel desnoods media-kenner van. En daar kan ik zeer mee leven, Ruud. Oké. Okay. Um, waarom denk je zelf dat je zo vaak gevraagd wordt voor zeg maar, uitzendingen als deze om iets uit te leggen. Want we praten straks met jou over de televisiekanaal om iets er mm, eraan zitten komen. Dat heeft, denk ik, om te beginnen wel met parate kennis te maken. Ik bedoel, ik heb uh, pff, drie boeken over televisie geschreven. De vierde komt eraan bij het 60-jarig bestaan van de Nederlandse televisie binnenkort. Nee. Dat is één aspect, maar dat geldt wel voor meer mensen. Maar iets anders is dat je dat ik denk ik in staat ben om zowel voor uh, programma's SPS Show News... of editie NL uh, statements af te geven in 23 seconden... die gewoon keurig te snijden zijn uh, in een item. Maar ook in dit soort programma's wel in staat ben... om een beetje te filosoferen, een beetje te hoeren. en niet bang ben om mijn mening te geven. Ik bedoel, het kan zijn dat na afloop van deze uitzending... iemand van de redactie uh, bij, bij Comedy Central van de, de Daily Show geluisterd heeft... en dan jan Jaap van der Wal doorgeeft dat ik niet aardig over hem was. Ja, dat is nou jammer. Binnenkort kom ik hem weer tegen bij Power Witteman... en dan ben ik het weer vergeten, hij niet. Nee, die kans is niet in het Dat we daar zo nog even op ja, terugkomen. Uh, kennelijk, als ik dat zo hoor ook aan de, onderkoelde intonatie... Uh, je geniet er ook wel een beetje van, hè? Ja, maar dat, van dat, jouw rol. Ja, wat dat betreft schaar ik bijnaast de mensen als Maarten van Rossum. En dat soort, ja, Natuurlijk is het lekker om, om gerespecteerd te worden... om datgene wat je vindt. Dat is toch leuker dan mis Nederland zijn? Ja, dat zou in jouw geval een beetje lastig worden. Maar Miss Universe, dat, ja, dat zie ik misschien nog een beetje voor je, ja. voor je zitten. <hijntracht> um, maar denk je echt dat jij alleen de waarheid in pacht hebt. Er nee. zijn toch er, er zijn er veel meer mensen? Nee, natuurlijk heb ik niet de waarheid, de waarheid in pacht. En natuurlijk vergis ik mezelf wel. Ik bedoel, om, om niet vooruit te lopen... op jouw uh, eventuele vraag over de Daily Show. Ik had van de week uh, getwitterd... dat uh, de lachband... mij nogal danig irriteerde. En ik bleek me daar vergist vergis te hebben. Er is geen leg, lachband. Er zitten echt mensen op een tribune daar... en die lachen. Dus ik vergis me. En dat, ja. uh, dat mag ook. Maar ja, dat, dat is, lijkt mij inherent aan het feit... dat je niet te beroerd bent om je mensen mening te geven. Nee, goed. Je geeft je mening. Uh, je zit dag heel vaak voor de buis. Wij kennen elkaar al wat langer overigens. Mm -hmm. Dat misschien voor de luisteraars uh, goed. Wij kennen elkaar denk ik al ja, heel lang nu. Een jaar of dertig of, <laughs> of zo. Maar goed, uh, jij zit heel lang voor de buis. Hoeveel televisietoestellen heb je nu nog aanstaan? Het verleden nee, dat... waren dat drie of vier. Nee, nee, de... nee er is zo'n zo fase geweest dat ik inderdaad zo'n wand had. Ja, wat, wat, maar dat, dat, uh, dat heb ik afgeschaft. Ik al. heb nu in de huiskamer twee televisies staan. Uh, en, uh, maar op de slaapkamer bijvoorbeeld keek ik nooit. En op mijn werkkamer staat er één. Dus dat valt wel mee. Oké, okay, dat valt erg mee. Um, Laten we even naar een oud fragment gaan. Van jou, waarin jij als interviewer optreedt in 1977... waar je voor de camera verscheen, helaas niet zichtbaar nu... maar mm -hmm. je interviewde toen de heren van de popgroep... Appa. Yes, sir. Ja. Glad to have you here. Glad to have you here. Bjorn, yeah. what about your wife? Where is she? She is fine. She's at home. Mm -hmm. And Benny, what about Frida? She's at home. En ze is ziek, dus ze couldn't make it today. Maar ze geeft haar regards. Oké. Kan je me iets vertellen over de story van de film? Ik denk dat iemand zei, let's make a movie. Did you enjoy making a movie, of was het meer de joy of doing the concerts? Zo. So. Goh, dat Engels viel wel mee. Dat vind je nu. Uh, ja. <laughs> ja, ja, is een slechtere herinnering. Ja, ja. ja, klopt. <laughs> je klinkt vanzelfsprekend wat nerveuzig. Mm. Was je dat dan? Ja, het was niet, het was niet helemaal mijn, mijn, mijn ding, om het zo maar eens te hoe, zeggen. Hoe kwam het dat jij eens moest interviewen? Uh, het, het was een beetje een periode waarin ik nog zoekend was. Het was voor Veronica, ja. uh, uh, het was een, een, een special over ABBA. Mm -hmm. En ongeveer in diezelfde periode maakte ik met, met Tineke de Nooi een kunstprogramma. Een beetje kunst omdat het moest, ja. uh, programma. Ja. En dat heette Aan de Grenzen. En we hadden afgesproken omdat Tineke had een regiecursus gevolgd. En uh, om afwisselend uh, zij regie, ik presentatie en andersom. <lacht> Al na enige afleveringen bleek dat, jij wat beter dan dat dan ik wat beter kon. als regisseur was... en dat zij daar beter maar beneden in die studio kon gaan zitten. Dus het was, het was een beetje dat zoeken, nou vind ik dit leuk. Uh, en ik heb dat, ja, ik heb destijds gewoon bedacht... nee, uh, ik vind regisseren leuk en keuzes moet je maken. Oké, okay. die keuze heb je gemaakt, maar je kan ook... Heel veel regisseurs, ik weet niet of jij daarbij hoort, die ontzettend gefrustreerd raken door het feit dat zij ontzettend veel doen om het programma goed op de buis te krijgen, mm -hmm. maar nooit die instant herkenning hebben die de presentator van datzelfde of presentatrice van datzelfde programma heeft. Speelt het bij jou ook een rol? Nee, daar heb ik geen last van. Misschien heeft dat ook wel te maken met waar je het eerder over had. Misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat ik het gevoel heb dat ik erkend word op, op een aantal hm. uh, terreinen. Daar heb je ook voor gezorgd natuurlijk. Ja, en, en, ik, en ik denk ook en dat, dat, dat durf ik ook best uh, hard op, uh, op de radio te verklaren, dat ik in, in datgene wat ik nu doe, wij hebben vroeger ook samen een, een talkshow gemaakt, hm. ik heb tien keer geregisseerd, ik heb Baarten van Dorp geregisseerd, ik doe nu Paul Witteman, dat het iets is wat ik heel goed kan. Ja. En, uh, en dat ik ook van mensen die, uh, die er verstand van hebben, want dat is Belangrijk. Hmm. Uh, in dit geval. Uh, hoor van je voegt iets toe aan dat programma, et cetera. Dus die, die frustratie waar jij het over hebt, die ken ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Ik vind het wel lekker als mijn naam op de afdichting blijft staan, want dat is ook steeds moeilijker tegenwoordig. Ja, ja maar goed, je bent, je bent ook makkelijk herkenbaar in die zin. Je bent, je bent lang. Ik wil niet zeggen lang, dun en lekker. Je bent in alle geval lang. Je foto verschijnt op uh, vele plekken in columns en zo, dus je bent makkelijk te herkennen. Ja. Um, wij vragen onze gast altijd een mediamoment. Wat is jouw mediamoment? Ja, ik moet er altijd even om lachen als dus iemand zegt: Wat is ja. jouw mediamoment? Heb ik altijd zoiets van: Wat was jouw slaapkamermoment? Maar wat is jouw mediamoment? Misschien is het leuker om daarover te praten. Maar, um... Ja, kom op, Cover <laughs> it. Dan laten we dat nee, even nee, zitten. Mediamoment. Media het was geen hele, hele rijke slaapkamerweek. Um... <laughs> Hoezo dat? <laughs> Stilhoudt. <Ja. voor> <laughs> Het was dinsdagavond en ik keek naar... Was, dinsdagavond wat? In het de, ga, ja, de mediamoment. Maar, okay. Het was dinsdagavond en het liep tegen Tine En Paul de Leeuw heeft tegenwoordig zo dat hij een paar minuutjes ja. vult... en dan schakelt hij over ja. naar, de, naar de studio van het journaal Op3. Zoals het heet, geloof ik. Ja. Uh, en eigenlijk had ik de hele avond wel toch hoofdzakelijk CNN uh, oh. gekeken... omdat er een toespraak van Mubarak was ja. uh, aangekondigd. Een opgenomen toespraak, hoorde ik. Ja. En die werd maar steeds niet uh, uitgezonden. Je hebt hem klaarstaan, geloof ik. Nou, laten we la even luisteren. Op dit moment houdt president Mubarak een toespraak. We gaan direct luisteren. In de naam van Allah, landgenoten. Goedenavond, dit En als je nou op drie van dinsdag 1 februari nog steeds zijn er duizenden mensen. Oh nee, ik zie dit. Dit zijn de beelden van Al Jazeera en ik zie hier president Mubarak die een speech aan het houden is. We hebben de ondertiteling niet. We hebben de ondertiteling niet. Ja. Ja. Vertel, Nee, ja, goed, dus, dus, dus één was het op een bepaalde manier wel een soort van historisch moment. Omdat nou alles wat er op dat plein gebeurd was... Mubarak voor het eerst ja. sprak. En volgens mij is het misschien ook wel de enige keer deze week gezien, ja. geweest... dat we hem echt met een toespraak mm -hmm. hebben gezien. Uh, die, die dus aangekondigd was. Ja. Ik bedoel, hij zou komen die avond. Dus hij kon ook live in het journaal op drie komen. Alleen, uh, nou ze hadden niet alleen geen ondertiteling... wat ik me nog wel uh, voor kan stellen... maar ze hadden ook geen tolk. Uh, en dat vond ik dan... Ik bedoel, één dus, de historie. En twee, toch weer een faalmoment moment van, van het journaal. En dat houdt maar niet op. Want die tolk zat namelijk wel, zoals je hoorde... want ja. zo begon het fragment ook, die zat namelijk wel op Nederland 2. Maar het is dus kennelijk niet mogelijk om een tolk door te prikken... van twee Nee, drie. Dat vraag ik me dus af. Hoe is het mogelijk binnen één organisatie dat dat niet kan? Ja, nou ja... Je mijn vraag erin. is net zo goed als jouw antwoord. Ja, ik, ik, ik, ik, heb, ik heb werkelijk geen idee. Omdat uh, iemand dan gewoon niet nagedacht heeft die avond. Van jongens, stel nou dat Mubarak ja, exact valt in die, dat flinterdunne ja. journaaltje... dat ja, we straks in Paul de Leeuw hebben zitten. Wat doen we dan? Daar hebben, is gewoon weer niet over nagedacht. En, nou ja... Hans Larousse krijgt hopelijk een goede opvolger. <tieft> <tieft> <grijg> Oké, okay, laten, we, laten, we uh, laten we dat hopen. Uh, bij Paul Witteman, als er ooit iets gebeurt... Uh, breaking News, word je dan gebeld... of gaat het er gewoon ff, meteen in één keer in? Uh, in, in, het, in? In de situatie dat je het een beetje aanvoelt komen... Ja. of ga ik met het nieuws wel een beetje het geval is... dan zorgen we altijd dat we in ieder geval... Uh, CNN of BBC... Uh, ja, ja, stand-by ja. hebben op een monitor. En uh, ja, we zijn, er wel heel, we zijn wel heel erg dol op... Breaking News-momenten. Ja. Dat is wel erg prettig. We, hebben van de, we hadden van de week uh, Harold... Hoe heet die ook weer? Doornbos, geloof Door ik. Een bos. Uh, die... die uh, uit ja, jongens, gezet werd ja. uh, live aan de telefoon in de uitzendingen. dat, zijn, dat ja. zijn heerlijke momenten. Heerlijke momenten en hij had een goed verhaal. Mocht u, uh, luisteraars, zelf een vraag hebben voor Bert... stel hem dan door ons te bellen op 0800-1121. Of ga naar de website en schrijf wat in ons gastenboek. Het adres is perstribune.nl. .no. Sport en media vinden elkaar op de perstribune van Max. En dat klopt, want we gaan even met elkaar door een paar opvallende dingen uit het nieuws van de afgelopen week. Deze week maakte oud-televisiemaker Han Pekel bekend dat de publieke omroep een kanon laat samenstellen... van de 60 meest bepalende televisieprogramma's uit de 60 jaar die de televisie dit jaar bestaat. Han Pekel. De kijker is aan zet. en op dit moment hebben we een van de eerste categorieën... Dat is de talkshows, en dan moet je denken aan Sonja Barend... maar ook Barend en Van Dorp, mise en scène voor de Vuistweg... de tv-show en natuurlijk De Wereld Draait Door... en nog een aantal andere. En daar kan de kijker nu op stemmen op de website tvcanon.nl. Je hoort het. Je schrijft zelf momenteel een boek, dat heb je gezegd... over 60 jaar televisie. Jij hebt jouw kanon, denk ik, al lang bepaald. Welke programma's waar je zelf aan meewerkt, moeten erin? Hmm, waar ik zelf van meewerkt... Kijk, ik heb, ik heb laat top op gedaan. Dus ik vind dat het als abnuspringsprogramma meetelt. Maar ik ben niet. Maar te... nou, we zijn nu even bezig met, met even met de talkshows? Nou, straks even de andere. Nee, maar bij de, bij de talkshows is het is het even door wat mij betreft. Top. Ik bedoel, dat. dat, dat dat, dat claim ik persoonlijk een beetje. Ik, bedoel, ik heb er uh -huh. toch mede voor gezorgd dat dat uh, vijf dagen in de week uh, op de buis kwam. Ja. Niet als enige, maar uh, uh -huh. wel gedaan. En ik denk ook dat het een soort van doorbraak is geweest. Dat, dat bleek dat in een klein uh, landje als dit uh, zo'n programma mogelijk was. Ik bedoel, vroeger maakten we één talkshow in de maand. En uh, tegenwoordig maak je er vijf per week. En ja, Dat dus vind ik het wel heel bijzonder. Ja. Dus dat, dat moet er wat jou betreft zeker in. Um, ja, welke programma's worden in dat soort lijstjes altijd ten onrechte vergeten? Dat is een lastige. ja, Dat is een lastige vraag, maar dat, dat heeft ook wel heel erg te maken. Kijk, het is natuurlijk spielerij. Uh, wat, uh, wat, wat Han Pekel en de Zijna ja, aan het doen zijn. En, uh, maar je, ja, neem, een, neem een van mijn all-time favorite programma's als Hadi Massa. Ja. Uh, een, uh, een satirisch programma destijds waar Kees van Koot en hmm. B ook nog ja. aan meewerkte. Ja, uh, komt dat er wel of niet in? En ik zou het een schande vinden als het er niet in kwam. Ik denk dat het er niet in komt, want de kijker mag het bepalen. Maar deze week, je hebt het op het begin, hè, aan het begin heb je het al even uh, gemeld, starten Comedy Central. Met de Nederlandse versie van de satirische Daily Show, niet met Jon Stewart, met, met Jan, Jaap van der Wal. Mensen. De Daily Show. Ja! Oké, okay, moet Barak weg? Maar wat dan? Want wie moet hem vervangen? Er is namelijk heel weinig tot geen oppositie in Egypte. Wat? Hebben ze nou ook de Partij van de Arbeid? Zult u denken? Nee. Dit was maar een fragment. Ik ja. kan niet zoveel erop opmaken. Wat vond je ervan? Ja, je plicht in dit soort situaties altijd een beetje te zeggen van... geef ze de tijd. Uh, ik, uh, ik vond het niet zo... Uh, het viel mij tegen qua humor, uh, moet ik je zeggen. Ik vind dat... Uh, ik heb een... Uh, een column in, uh, in HP De Tijd over televisie die gaat er deze week ook over. Komende week ook over, maar ik vind het ook niet zo erg... om dat nu op de radio wel een beetje te onthullen. Maar ik zie meer een moralist dan een humorist aan het werk. Ik vind dat je, als je zag hoe Harm Edens uh, zijn grappen maakte... in Dit was het nieuws, dat waren gewoon lekkere korte, heldere, snelle grappen. Goed geschreven. En goed geschreven. En ook als het niet helemaal strookte met de, de politieke opvatting... een grap is een grap en die moet je vooral brengen. Ja. En dat zie ik hier niet gebeuren. En bovendien zie ik aan het eind een interview van zeven minuten... waarvan de zin in Amerika mij zeer duidelijk is... namelijk dat John Stewart dat heel erg goed doet. Ja. En helaas is dat Jan-Jan van der Wal tot op heden... zeg ik voorzichtig dus, ja. niet gegeven. Hebben wij wel voldoende op dit moment... Comedy talent om dit soort satire te maken. Nee, als je kijkt naar de, naar de tsunami van stand-up uh, comedians, uh, die toch ook werkelijk uh, de hele dag niks te doen hebben. Want s'avonds doen ze gewoon hun act, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Dan zou je eigenlijk denken: van wel. Maar misschien ja. is het ook een beetje de achtergrond. Wat je, wat je heel erg zag met de Daily show de afgelopen week... Uh, ze begonnen maandagavond met een lang ja. item over Jolanda Sap. Klopt. Dinsdagavond een lang item over de zaak Brandon. Uh, woensdagavond een lang item over die, uh, die Soap Dynasty. Ja, dat was bijna allemaal oud nieuws. En ik denk, jongens, Kom op aan het werk, harde grap over Egypte. En ja. niet zo'n slappe pvda grap Oké, okay. uh, maar origineel is natuurlijk ook heel lastig. Want als ik dan bij John Stewart, dan zie ik dus Justin Bieber zitten. En Justin Bieber, die kon gewoon het programma aan. Die zegt op dezelfde wijze, Pen is al, die zegt... Hey, good evening, this is... John Stewart. En, en dan komt John Stewart binnen met zo'n kap op. <laughs> en die zegt, uh, get me out of my body, weet je. En die dingen alleen al ja. maken in Amerika ook de keuze van sterren... Veel nou ja, en, en, en daarom is het ook zo dat ik denk, kijk, we hadden het net even over Baard en Verdorp. Uh, wat velen vergeten zijn, is dat uh, niet, uh, niet lang daarvoor ja. Peter Jan Rens een soort gelijk uh, late night uh, programma heeft gehad. Wat hij deed was David Letterman spelen denken dat je... Het was, het, was, het was heel erg, erg. En wat we met Barend en van Dorp gedaan hebben, is dat we een Nederlandse opvatting van, hoe kun je dat doen? Inhaken op de actualiteit, eh, borreltafel, nootjes, et cetera, et cetera. Ja. En ik denk dat dat ook voor, voor iets als de Daily Show geldt. Zelfs de nieuwste shows zoals ik geloof ik bij BNN, Eten de tijd of de later, nou, ik weet niet precies. Ook dat was geïnspireerd op wat Jon Stewart deed. En ik denk dat je hier veel meer je eigen vorm voor moet zien te vinden. Exact. Dus je moet er ver van blijven. Um, iets anders. Deze week ontstond een commotie in de media over een nieuw programma dat morgen om 11 uur s avonds RTL 7 te zien is, Midget Fight... waarin vechtende lilyputters, zo mag je overigens niet hm. meer te zien zijn. Onder andere Annelies Harenberg van de Belangenvereniging voor Kleine Mensen... stoort zich hier enorm aan. Wij zien ook de reactie van de mensen met een, die niet klein zijn. Hoe die daarop reageren. En het is alleen maar lacherig, alleen maar... Oh, fijn, we gaan er naar kijken, het is alleen maar lol. En we worden eigenlijk weer na de middeleeuwen teruggeschopt van... Uh, kijk, we zijn een attractie. Ze zijn een attractie en een attractie is er op dit moment ook bijna van start gegaan in Arnhem. We gaan naar Ronald van der Geer waar Vitesse tegen Feyenoord speelt. Nou, Vitesse, Ruud, doet er wel alles aan om er een attractie van te maken. We hebben de adelaars zien vliegen, we hebben vuurwerk zien knallen... er hangt nog steeds een, een rookwolk onder het dak. En eindelijk, na dit hele lange voorspel, kunnen we dan beginnen aan het hoofdgerecht. De brunchwedstrijd van de eredivisie. Op zondagmiddag Feyenoord en Vitesse tegenover elkaar... Feyenoord verwacht je niet op de 15e plaats, maar Feyenoord staat daar wel degelijk met 20 punten. Vitesse heeft slechts een punt meer, dus de belangen zijn groot in dit duel. Opvallend natuurlijk het meedoen van Rio Majaichi, Maya de 18-jarige Japanner die van Arsenal gehuurd kon worden. De Messi van Japan wordt genoemd, dus vol verwachting klopt ons hart bij het begin van deze wedstrijd. En Mewis dus op het middenveld bij Feyenoord en zo moet het dan anders. Want Feyenoord heeft drie nederlagen geleden tot nu toe na de winterstop. En Vitesse boekt de vorige week een overwinning. Vitesse heeft nu balbezit op de helft van Feyenoord met Babangida. Een van die vele nieuwelingen draait weg bij de Japanner. dan van der Struik. Achterlijn halen rechterkant. Eerste voorzet komt op de voeten van Zwerts. en gaat over de achterlijn bij Feyenoord. De eerste corner voor Vitesse. We spelen dus in Arnhem. En het staat na 35 seconden uiteraard op 0-0. Aldus Ronald van der Gier in Arnhem. Nog steeds Bert van der de Veerwermen. Ja, hij vlucht niet. <laughs> uh, een nieuw jaar, ook nieuwe programma's. Wat brachten de publieke omroepen zoal voor nieuws? Luister mee. De nieuwe dramaserie Levenslied. Kom je even mee, dan gaan we even voorzingen. Over het leven van bijzondere, gewone mensen met een passie voor zingen. Met zo so Maak een nieuwe hit van een gawe, ouwe. Kan allemaal net wat stoerder, dus gaan. Hoop, hoop, hoop. Een kijk in het indrukwekkende leven van Rembrandt van Rijn. Met Dragon Bakema als de jongen en Michiel Romein als de oude Rembrandt. Odin is 23 jaar en hij valt op jongens. En voor hem is dit de week van de waarheid, want hij gaat voor het eerst vertellen dat hij homo is. Goedemorgen, fijn dat u er weer bent in een nieuw jaar, een nieuwe start en een heel nieuw decor. Dit is Ochtendspits. Dit is Uitgesproken WNL. Ja, ik weet niet of het maatgevend is voor dat wat we mogen verwachten... maar ik zag dat er een, een oog heel langzaam uh, wat dichtzakte. Ja, ik hoopte ja. eigenlijk dat je zou vragen... je mag er nu één uitpikken en daar mag je op losgaan. Uh, pik er één uit en dan uh, ga je het los. Oh, Ruud, die, die, die ochtendspits van WNL, dat is, dat is echt... Echt zo'n uh, reden om onmiddellijk die centvergunning uh, af te nemen. Ik bedoel, tijden geknoeid in, uh, in een decoortje dat uit uh, de opslag... van Afro's Televisie Magazine kwam met blauwe en witte banen. Ja. Vervolgens weten ze eindelijk na maanden een ander plekje te vinden... in de Westengasfabriek. Dat ziet er heel aardig uit. Daar is helemaal niks mis mee. Maar denken ze, om onze politieke intenties uh, te benadrukken... Schuift daar iedere dag iemand aan. Nou, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. als je zo iemand zeven, acht minuten de ruimte geeft. om goed commentaar te leveren op datgene wat er gebeurt. Ja. Wat vroeger Ferry Hogendijk deed. of noem nog eens een GP Hiltenman. desnoods ongeveer ja. rond dit tijdstip. Ja, zo oud zijn wij al, Ruud. Maar nee, die man zit er dus de hele tijd. En moet zich werkelijk met. Alles bemoeien waar hij ook werkelijk geen verstand van heeft... waarvan zijn mening mij geheel niet interesseert. Intussen zitten er overigens twee buitengewoon bekwame uh, presentatoren. Een man en een vrouw ja. die elkaar afwisselen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar om bij televisie in Nederland echt van treurig niveau. Een treurig niveau. Uh, je krijgt toch, los even van, van dit verhaal... ook nog even de gelegenheid om wat andere programma's... die je gehoord hebt, Rembrandt en ik, Levenslied... Uh, Amsterdam en vele anderen, Overspel... Denk je dat er kwaliteit bij zit? Nou, ik denk wel dat we moeten constateren dat we, dat we de afgelopen twee, drie jaar... Uh, goede dramaseries op de Nederlandse televisie hebben gezien... die in ieder geval niet Beter. meer... Ja, die, waarheen goed geacteerd wordt. Mooi camerawerk, uh, et cetera. Uh, deze twee, zowel levenslid als de, maar dat zijn niet helemaal mijn cup of tea, om het zo maar te zeggen. Ik was okay. meer voor, voor Den Uil. Uh, vond ik een prachtige serie. Ja. Penosa vond ik een ontzettend mooie serie. Maar drama kunnen we maken in Nederland. Oké. Okay. Goed. Dat, dat dus duidelijk. Adi Boomsma trekt jonge homo's uit de kast. Is dat een goed programma? Ja, het is, het is met liefde gemaakt. Uh, je, ja, je, je moet zelf constateren dat het voorziet in een behoefte. Want er zijn dus kennelijk een paar jongeren... die dat niet durven zonder Arie Boomsma plus camera uh, ja. in het kielzoog. Het is, het, is, het is natuurlijk best lastig, laten we wel zeggen. Ja, ja, kennelijk. Ja. Hoe lang is het voor ons niet geduurd? Um, en nog? <laughs> wat u zegt. Uh, op zaterdagavond, wie moet de kar eigenlijk gaan trekken op uh, Nederland 1... Paul de Leeuw gaat het niet meer doen. En Frits Sissing ja, scoort ook niet echt slecht met Zorro. Wat moeten ze met die zaterdag? Want die is echt helemaal voor de commerciële. Ja, ja, ja. Nou ja het is natuurlijk maar net de vraag. Misschien is je conclusie die je in het begin trok een beetje voorbaardig. Ja. Paul de Leeuw gaat het niet meer doen. Dat weet ik nog zo net niet. Ik denk dat je. Ik bedoel, het gaat nu lekker. En het is ik bedoel, hij gaat het niet meer doen. Niet in de zin van dat het niet scoort, maar hij. Ik had de ja. indruk dat hij geen zin meer had om dat op. Dat weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat je dat het het gaat beter nu met de Mari ja, show. En het is makkelijker om aan het eind van het seizoen te zeggen van zo. Ik heb toch bewezen dat ik dit kan. En die... nu ga ik weer lekker op zaterdagmiddag uh, mijn programma voor zaterdagavond opnemen. Ja. En kan ik weer wat meer bij mijn kinderen en mijn man zijn. Ja. Dus het, het, ja, ik vind ik vind dat de publieke omroep echt alles zou moeten doen om paul de leeuw terug te krijgen op die plek. Oké, okay. dus je hebt zoiets van, uh, we moeten toch wel even, dat, dat moet hij dan zeker ook maar doen. He, om, ja. om dat duidelijk te maken. Oké. Okay. Um, ja, um, de commerciële, die gaan ook uh, iets nieuws doen. En uh, dat kondigen ze dan ook meestal vrij groot aan. Laten we even luisteren. Ja, goedenavond, ik ben Gordon. En vanavond kan deze vriend van Paul ervoor zorgen... dat iemand in één klap 100.000 euro rijker is. Maar ze hebben slechts één minuut. Want dit is A Minute To Win It! op het ijs, bij SBSS. In Help ons kind is te dik, vliegen de eerste kilo's eraf. moet je kijken man, dit zat gewoon allemaal op je buik overal. Dat ben je kwijt. Wikie Stachiana, vrijdag. Welkom bij vriendenloterij Hollands Next Millionaire. Welkom bij de eerste aflevering van Hotel de Toekomst. Zo is het maar net, Hotel de Toekomst. Zit de gouden tv-formule erbij? Ik uh, denk het niet. Ja, 2011? Nee, wat noem niet? Nou... Uh... Over, kijk of ik ze kan reproduceren in mijn hoofd. Maar Minute to Win is, is sowieso een, een geloof ik een Japans format of zo waar, waarvan ik me afvraag hoe het komt dat er toch zo vreselijk veel mensen naar kijken. Ik, mijn okay. sympathie ligt bij Gordon, maar het zijn wel hele domme spelletjes... die daar uh, uitgevoerd worden. Sterdans op het ijs begint na één week al te zakken in uh, kijkdichtheid. Daar, uh, daar is de slijmerij zo groot dat ik betwijfel of het ijs uit water is gemaakt. Dus uh, <laughs> ik, ik weet het niet, Ruud, eerlijk gezegd. Overigens wil ik nog wel eventjes, want je maakte de brug van het publiek... naar de commerciële en ja. terecht, uh, dat is jouw uh, afdeling. Mm. Maar ik wil nog wel eventjes uh, zeggen tegen de mensen die luisteren... dat het mooiste programma van de afgelopen maand... Dat geïntroduceerd is, Alibé op volle toeren is. Uh, Abusieflijk titel, daar hebben ze een ja. hele domme fout gemaakt door het zo te noemen. Ja, dat dus is maar um, um, een uh, meets, uh, meets or, Old Stars of zo weet ja. ik veel. maar ja, hey, Het is een prachtig programma. Ik kwam bij een kramer tegen bij de benzinepommer. Ja. Hij zegt ik vond het enig. Ja, maar het is heel goed. Het is, echt, het een, is echt een enorme aanrader, dat programma. Prachtig. Oké. Okay. Um, goed. Uh, voornamelijk groot amusement op de klok slaat dus bij RTL en SBS. Ja, uh, wie moet het opvolgers worden van Barend en van Dorp? Jij hebt ooit gepleit voor Wilfred Gené nee, en Johan Derksen? Ja, dat de, de, de, na aanleiding van datgene wat ze in Scheveningen hebben gedaan... bij het meest recente, wat was het, WK. Ja, ja. Circus uh, Coeraus noem ja, ik dat. Ja, Er is ook serieus uh, gesprekken geweest bij, de, bij RTL, ja. heb ik inmiddels begrepen. Maar uh, ik geloof dat het schema van Johan Derksen dat niet helemaal toeliet. Ja, en dat van René van der Gijp, die is iets, grote ik gewoon grote lui voor zijn, eerlijk gezegd. Ja. <laughs> dat is niet gebeurd. Nee, kijk, ik denk, ik denk dat... Uh, kijk, Erland uit van RTL 4 heeft zeker hadmatig laten weten... wat zijn enige is. Het is Matthijs van Nieuwkerk naar de naar RTL. Oké, okay, nou, uh, we gaan het zien. Mocht u zelf een vraag hebben voor Bert van der Veer... stel hem dan door ons te bellen op 0800-1121. Uh, Bert, zegt deze tune jou wat? Nee. Ja, nee, het zegt nou, dat, niet. Nou, dat betekent is de, een oude Drabenserie. De tune van Paul Vlaanderen, hoorspel over oh, een gelijknamig detective... dat in de jaren 50 en 60 ongekend populair was. U moet het ongetwijfeld gehoord hebben. Vanaf ja, ja. morgen herleeft met Paul Ina, Vlaanderen. Met Ina. Ja, met Ina, inderdaad. <laughs> ja. Vanaf morgen herleeft Paul Vlaanderen in een nieuw dagelijks avontuur... van hem op de radio. Verslaggever Ron Vergouwen ging langs bij de opnames... en dat deed hij samen met een van de bekendste hoorspelacteurs... uit het originele feuilleton Donald de Marcas. Een grindpad, volgens mij wel het meest bekende geluid uit een hoorspel. Dag meneer de Bakkas. Goedemiddag. Van welke rol kunnen we u ook weer het beste kennen... als we teruggaan naar uw hoorspeltijd? Nou ja, wat altijd aan mij zal blijven kleven tot mijn laatste snik. Dat is dat rolletje van dat butletje in het huisgezin van Paul Vlaanderen... en zijn vrouw Ina, gespeeld door Jan van Ees en Eva Jansen. En het stopwoordje van Charlie, zoals die heette, was altijd okidoki. Um, ik wil eigenlijk met u nu naar Amsterdam gaan. Want daar wordt momenteel een nieuwe versie van Paul Vlaanderen opgenomen. Vindt u het leuk om met mij mee te gaan? Absoluut, ja, ik ga graag met je mee. Is dat standaard, dat als je een hoorspeelacteur bent, dat je dan een grindpad hebt? <laughs> nou, dat zou heel goed zijn. Bina? Ja, Paul. Pak de stoeltjes even uit de achterklep. En een tafeltje! Uh, goedemiddag, meneer, mevrouw. Goedemiddag, agent. Uh, wat zijn wij hier aan het doen? Wilt u ook een kopje koffie? Zijn we een campingje aan het spelen? <laughs> nou nee. Nee, wij zijn hier uh, recreatief. ...in de berm gaan zitten. Het lijkt wel of je experimenteel locatie theater aan het opvoeren bent. <lacht> Bert Kommerij, bedenker en een van de regisseurs van uh, het nieuwe Paul Vlaanderen. Het is natuurlijk niet te vergelijken met wat de mensen zich nog herinneren uit de jaren 50 en 60. Nee, nou soms wel. Hij komt in 2011 aan, dus het is even een schok wat hij dan ziet en meemaakt. Want Paul Vlaanderen heeft een tijdreis gemaakt. Juist, ja. Hij wordt wakker in 2011. En uh, naast hem ligt Ina... En uh, iedere aflevering maakt ze iets mee. Het zijn ja. korte afleveringen zo van ja. vier, vijf minuten. Ja, die worden, worden uitgezonden op Radio 5 vanaf aanstaande maandag. Ja, en om de, om de scène heen komen gesprekjes en kunnen mensen bellen. Wat, wat weet u nog over die tijd? Dus mensen kunnen inhaken met verhalen. Ik heb net met Donald uh, hebben Marcas als publiek uh, het zitten aanschouwen. En het is natuurlijk ook een heel andere opzet. Want wat de meeste mensen denken bij een hoorspel... dat wordt dan in een geluidsstudio opgenomen. Hier zit het publiek erbij. Waarom hebben jullie voor deze vorm gekozen? Omdat ja. ons dat ja, dat, dat leek ons het beste. Het is, het is een kleine setting. We wilden dat, dat die sfeer van vroeger, dus die gezelligheid, dat idee, dat hebben we nu eigenlijk een beetje verplaatst hier naar het theater. Het publiek wordt nu gevraagd om aan mee te zingen. Zo'n extra dimensie natuurlijk. Ik hoop dat het bijdraagt aan die extra dimensie. Ik zet er mijn vraagtekens bij. Maar we merken het wel. Heeft een op zijn kop. hij is vandaag de. Borgie yes, Frans en, uh, en Marieke de Kruif. Jullie spelen Ina en Paul Vlaanderen in de nieuwe versie. Ik heb Donat en Marcas meegenomen. Hebben jullie ooit de oude hoorspeler gehoord? Uh, nee. Uh, nee. Nou, een fragment wel van de. Uh, originele. Uh. En natuurlijk wel veel over, over gehoord. Want als je tegen je vader of moeder zegt. we gaan Paul Vlaanderen doen. dan he, dat is, geeft een enorme opwinding. Ja, dat soort reacties kwamen? Ja, zeker. Maar hoe hebben jullie je uh, verdiept in de vorige verhalen die er zijn geweest? Nou ja, ik, ik verdiep me nooit. dus dat heb ik niet gedaan. Maar we hebben het natuurlijk wel gewoon over gehad. En het concept is natuurlijk dat, hè, dat ze in een andere tijd terecht zijn gekomen. En dat geeft een meerwaarde aan iets wat ooit geweest is wat nu een andere kleur krijgt. Dus dat is een heel ander ding geworden. Ja. Maar Paul Vlaanderen is natuurlijk een, een detective, een uh, boevenvanger... We zijn er net bij geweest. Jullie doen heel andere dingen nu. Jullie gaan bermtoerist spelen. Nou ja, hij lost uh, in deze versie het mysterie op... van hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat hij in 2011 terecht is gekomen. Dat is eigenlijk het mysterie wat hij nu op gaat lossen. langzaam maar zeker. Donald? Ja. Ik heb er nu een paar, paar opnames meegemaakt. En uh, het is eigenlijk een aaneenschakeling van leuk geschreven sketches... die jullie ook de gelegenheid geven wat uit te pakken als acteur. Dat is ook lekker om te doen. Vertel mij wat. Uh, maar die worden dan opgehangen aan de figuren van Paul Vlaanderen en Ina. En dat vind ik op zichzelf leuk. Paul Vlaanderen is natuurlijk een op, zich, op zichzelf staand begrip geweest in Nederland. En wat ook nieuw hier is, of tenminste wat, wat vrij uniek is voor een hoorspel... Het, het wordt in een theatertje opgenomen met publiek erbij... dat geeft denk ik ook een hele nieuwe dimensie. Wat tegenwoordig ook veel gebeurt, dat je in studio zit... en dat je geen tegenspelers hebt. Zelfs met veel tegenspelers doen ze tegenwoordig alleen maar jouw zinnetjes... en dat monteren ze later achter elkaar. Dus het is wel ouderwets, maar natuurlijk al honderd keer leuker, dit... Maar de grindbak, ik heb hem ook niet gezien hier... want dat wordt later natuurlijk met de computer bijgevoegd. Ja, nee, dat klopt wel. Alle, alle geluiden die gaat de technicus later nog toevoegen. Dat is waar. Maar dat mist toch een beetje de, de, de romantiek van het hoorspel natuurlijk? Dat je niet de geluiden, dat die hier live gemaakt worden op de achtergrond. Ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. mager heet dat, hè? Ja. Zo'n man die in een grindbak gaat staan lopen en zo. Dat zou fantastisch zijn. Maar op deze manier kan het het hoorspel anno 2011 weer gewoon een tijdje mee. Nou, ik denk als ik dit op de radio zou horen dat ik wel zou blijven hangen. Donald? Ja. ja, absoluut. Ik ga zeker luisteren. Spannend, spannend, spannend. Als u benieuwd bent geworden naar het resultaat... het hoorspel Paul Vlaanderen en het tijdsmysterie... is vanaf morgenavond elke werkdag te horen... in het programma Familie Nederland... tussen zes en zeven op Radio 5 Nostalgia. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De, vliegen. de vliegende kip. Ja, we gaan live naar onze verslaggever alias onze vliegende kiep. Hij is bij Marianne Vos, Jules van der Wart. Ja, en uh, ik kijk mijn ogen uit. Het is echt fantastisch hier. Uh, Marianne Vos en haar vader en uh, de hele familie verzamelen al jaren spullen. En ik sta hier in een ruimte. Nou, je kunt het geloven of niet, maar ik zie denk ik 400 bidons. Ik zie hier 300 uh, bekers. Uh, misschien overdrijf ik of misschien niet eens. Ik zie heel veel shirts. Ik zie een kistje met allemaal medailles. Wereldtitels, Olympische Spelen, Marianne. Ben je dan een beetje gek als je dit allemaal verzamelt? Ja, misschien wel, maar op zich titels en bekers verzamelen, daar hoef je niet per se gek voor te zijn. Daar moet je sport gek voor zijn, misschien. Maar... Passie? hè? Ja, het is een passie. En voor de rest zijn we überhaupt gewoon met de familie gewoon helemaal weg van sport en hebben altijd alles verzameld, verzameld wat met, met fietsen te maken heeft. En we zijn heel slecht in dingen weggooien. Maar ja, dan krijg je zo'n zo verzameling en zo'n ruimte. Ja, er staat hier gewoon een tas uh, met allemaal bidons. Uh, van de Alp du West uh, zie ik nog staan. Een, een, een tas met allemaal petjes. Uh, met elf erop. En uh, sponsornamen: Frans Telecom. Uh, bekers. Maar dit is eigenlijk een kistje. En wat zit daar allemaal in? Nou, in dit kistje zitten mijn medailles: een stelletje Nederlandse medailles. Uh, Nederlandse titels: uh, zilveren, bronzen plakken. Europese medailles. En uh, de allermooiste zijn natuurlijk van de wereldkampioenschappen. En dat uh, zijn er bij elkaar. Is dus het kistje behoorlijk gevuld geworden. En dan uh, binnen, bij jullie in de woonkamer. Ja, hang het shirt van afgelopen zondag dat je weer wereldkampioen bent voor de vierde keer. Maar als mensen dit zien, dit is toch fantastisch. Mensen zijn al blij als ze één keer wereldkampioen worden. Maar jij neemt geen genoegen en je gaat maar door. Ja, de verzameling wordt inmiddels wel erg groot. En uh, nou ja. Het is uh, voor mij elke keer gewoon verder kijken naar de volgende wedstrijd... en, uh, en op naar het, uh, naar het volgende kampioenschap of uh, naar welke wedstrijd dan ook. Maar inmiddels uh, ja, is deze ruimte wel begint uit te puilen. Ja, want je komt net terug uh, uit Duitsland dan en heb je van de week alweer uh, op de banen gereden. Want binnenkort is er weer een wedstrijd hè, en daar wil je ook weer kwalificeren. Ja, ja ik heb aanstaande donderdag een bike-off... om te kwalificeren voor de wereldkampioenschap op de baan eind maart in, uh, in Apeldoorn... En uh, ja, dan mag ik weer aan de bak. Dus het is vrij snel om switchen naar het WK Cyclocross. Maar goed, dat hoort erbij. Ja, dan heb je gisteren een huldiging gehad in België bij, uh, bij, je, supporters, bij je supportersclub. Uh, vrijdag uh, hier in het, uh, in het dorp uh, door de gemeente. Het blijft maar doorgaan. Maar ja, over een jaar zijn er de Olympische Spelen. En daarom moet je donderdag alweer gaan rijden. Ja, daarom is donderdag ook wel heel belangrijk. En uh, daarom, uh, de festiviteiten zijn heel leuk. En natuurlijk is het uh, ontzettend mooi om gehuldigd te worden. Maar nou moet de focus weer om naar, naar aanstaande donderdag. En uh, ja, daar mag het, uh, mag het weer gaan gebeuren. En er hangt wel, uh, wel veel van af. Nog niet alles voor de Olympische Spelen. Maar die wereldkampioenschappen zijn wel normaal gesproken de opmaat naar de Spelen. Dus uh, ik hoop in te plaatsen. Ja, het is ook bijzonder net wat je zegt. Het is een Apeldoorn en een, een WK in eigen huis is altijd leuk en mooi en een hele goede baan. Maar het is voor jou ook um, belangrijk dat de pers aanwezig is. He? Want ik las gisteren een stukje in de krant. De KWU wilde aanvankelijk geen pottenkijkers. Ja, het was uh, eerst het idee om het uh, gewoon besloten te houden. En toen eigenlijk de media daar erachter uh, kwam dat, het, uh, dat, het, dat er een bik of was. Er kwam er toch wel veel vraag om, om erbij te zijn. En, nou ja, waarom niet? Ik vind het uh, vind alleen maar mooi als daar aandacht voor is. We hebben in Nederland een heel hoog niveau. En uh, zeker ook in het vrouwenwielrennen. En dat mogen we best wel laten zien. Ik denk dat, uh, dat zo'n bike-off juist, uh, juist weergeeft. Ja, dat we in Nederland goed bezig zijn en dat vrouwenwielrennen echt wel uh, een hele mooie sport is. En uh, nou ja, zeker voor het WK in Apeldoorn. Wat, uh, ja, wat best wel wat aandacht mag krijgen. Is deze bike of een mooie kick-off ook voor het weken? Ja, het lijkt een beetje op schaatsen Inmiddels hè, met skateoffs en zo. Ze verzinnen tegenwoordig van alles om extra publiciteit te genereren. Maar in dit geval is het zo belangrijk en terecht natuurlijk. Ja, dit is niet om publiciteit te genereren. Want uh, anders was het ook niet in eerste instantie besloten. Het is echt uh, noodzaak. Er zijn weinig wedstrijden. Zeker op het omnium. En het is een, een nieuw onderdeel. Dus er is eigenlijk vorig jaar al. Uh, nou ja, voordat we wisten hoe dicht het bij elkaar lag... is het toen al besloten van als het nodig is... dan, uh, ja, dan gaan we een extra wedstrijd houden... om dan onderling te beslissen wie er op het WK mag starten. Nou, en het, uh, nou ja, het bleek noodzakelijk. En uh, we mogen nu met z'n tweeën voor één, één startbewijs uh, gaan uh, strijden. Naar één gaan we verder praten. En dan gaan we specifiek kijken naar alle ja, bekers, vaantjes en zo... wat het meest dierbaar voor je is. Goed. Jules van der Wart, we komen straks bij jou terug. Uh, heb jij iets met, ja, je hebt iets met wielrennen? Heb je iets met Marianne Vos? Nou, ja, omdat je iets met wielrennen hebt, heb je ook iets met Marianne Vos. Hoewel, ja. je kan iets met voetballen hebben en toch niks met damesvoetbal, maar goed. Um, <lacht> maar ik vind wel... God, <lacht> ben, ben het is ongeveer, je gaat <lacht> buitengewoon op, op de zondagmiddag. Maar ik heb bij Marianne Vos altijd, het, het, het is prachtig als ze wint... En het is zo ontzettend diep triest. En het wordt ook een, een heel sneu meisje als ze verliest. Ik had het ook wel een beetje met Marianne Timmer. Ja. Dat, dat, dat lelijke verliezen, laat ik het zo zeggen. Ja. Niet, niet gewoon denken, nou, volgende keer beter. Nee, alsof je leven ingestort is. En dat, ja. dat heb ik altijd een beetje moeizaam gevonden bij Marianne Vos. Maar ja, prachtige sportvrouw. Tragisch verliezen, heet zoiets. Uh, fietsen, daar heb je wat mee? Heb je wat met voetbal? Nee, ik heb uh, aanmerkelijk minder met voetbal. Het is okay. nog steeds 0-0 bij Vitesse je ja. hier op de monitor. Nee, je, 19 uh, minuten gespeeld. Dankjewel. Nou, misschien is het handig als we dat even door onze commentator terugleggen. Ronald een keer. Goed, je kan, uh, je kan de basisdingen maar vast verteld hebben, ja, toch? Ja, dan ga ik zie. alleen op de details. Na een, een minuut of twintig zou je kunnen zeggen dat de wedstrijd wat, uh, wat in balans is. Dat uh, Vitesse eigenlijk één keer heel gevaarlijk is geweest via Aïsati. Actie over uh, de linkerkant. Goede solo van hem. Alleen, ja, als je dan uiteindelijk het strafstopgebied van de tegenstander inkomt, zou je hem een keer moeten afspelen aan een, aan een, aan een medespeler dat. Lukte niet. Dat was eigenlijk het meest opwindende moment. Verder veel balverlies, veel uh, verkeerde keuzes gemaakt aan beide zijden. Maar het is ook uh, misschien niet zo heel raar. Het zijn uh, ploegen die niet barsten van het vertrouwen. Feyenoord heeft natuurlijk wel nieuwe aanwinsten, maar echt een geoliede machine is het nog niet. En dat geldt ook voor Vitesse. Het is een beetje aftasten, het is een beetje zoeken. En de keepers echt nauwelijks in actie geweest in het duel tot nu toe. Wel gezien dat er een botsing was tussen Lopez en Mewis. Beide zijn even behandeld. En daar hebben we het eigenlijk ook wel weer een beetje mee gehad. Het is de voorzichtigheid troef. Als nu Feyenoord probeert om Wijnaldum te vinden op de helft van de tegenstander, wordt afgetroefd, dan kan Vitesse misschien aan de bak. Nee, Martens Indy verspelt Babangida de weg. En dan de uitbraak van Feyenoord met Biseswar. Uitgeweken naar de rechterkant. Rijkovic in de buurt. In de buurt ook van het schras op gebied van Vitesse. Daar komt de voorzet van Bieseswaar. De kopbal van Castanjos. Nou, het is een, een aardige mogelijkheid voor Feyenoord. Een aardige aanval. Maar De kopbal van Castanjos gaat naast de goal van Vitesse. En zo blijft het na 21 minuten 0-0 in Arnhem. Aldus Ronald van de Geer. Uh, Bert, in de heel van gaat het deze week nou niet alleen maar over één ding, maar wat je heel veel hoort is, wie gaat er met wie samen? Wat is jouw mm -hmm. mening daarover? Nou, dat het een buitengewoon moeizaam proces aan het worden is. Maar dat is misschien een beetje al te, al te makkelijk. Moeten ze samen gaan? Ze moeten, ze, ik, ik denk dat als de politiek volhoudt wat in het regeerakkoord gezegd is... denk ik dat dit gewoon niet genoeg is. En dat met andere woorden die ongelooflijke inspanningen die, die gedaan moeten worden... nu in vergaderzalen om uh, te kijken of Max wel of niet met de Tros... of wel of niet met de EO en de Fara misschien wel met de, de, de VPRO... maar dan misschien ook... Nou ja, het, is een, het, is een, het is een rare tombola uh, aan het worden die uiteindelijk, naar ik vrees... onvoldoende resultaat zal opleveren. En dan zul je toch moeten gaan praten over het opheffen van al die verschillende omroepverenigingen. En wie, ga, en wie gaat dat bepalen dan? Ah, denk, het opheffen of het samengaan? Ik denk dat uh, dat, dat uiteindelijk een wet, een wet maken. Dat uiteindelijk Den Haag uh, dat uh, gaat bepalen. Ik heb uh, enige jaren geleden, omdat ik mij daar ook even in wensen verdiepte. is een keer een vergadering van zo'n mediacommissie in de Tweede Kamer meegemaakt. Nou, ik kan je verzekeren, Rut, zoveel dommigheid heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dus met andere woorden. Het <laughs> ja, moet tussen, het tussen, moet tussen beslist dommigheid worden. zien en dommigheid horen. is dit er nog uh, erg verschil. Nou ja, het moet, het, <laughs> moet, het moet, moet beslist worden door mensen die er eigenlijk geen verstand van hebben. Oké, okay. uh, ja, kennelijk. Uh, de commerciële. Uh, mm -hmm. Zal John de Mol SBS kopen? Ik denk dat hij dat graag wil. Of het hem uiteindelijk lukt of hij daar voldoende pecunia voor op tafel weet te mm -hmm. leggen, dat weet ik niet. Maar um, ja, hij, hij wil dat uh, heel erg graag. En als, je, als ik mijn geld, maar heel weinig geld erop zou moeten zetten, zou ik zeggen, dat gaat hem wel lukken. Ja? ja. En niet de Telegraaf, Sonoma, nou, ik, denk het, ik denk samen met de Telegraaf ja. of misschien wel samen met Sonoma. Uh, maar ik, ik denk dat, Sen ik denk dat hij er heel verstandig aan doet, ja. Okay. En, en wat verwacht je daarvan? Zal hij zich dan net zo mm. gaan gedragen als met Talpa of anders? Nou, in eerste instantie verwacht ik er eigenlijk niet zo vreselijk veel van. Om de doodsimpele reden dat John uh, een paar geweldige hits achter de rug heeft... nu het ja. afgelopen jaar met uh, Ik hou van Holland en uh, The Voice of Holland. Ja. Die blijven bij RTL, dat is gewoon geregeld. Dus die kan hij niet meenemen. Nee. En uh, het valt niet mee om hits uh, te creëren. Dus je moet er maar eventjes afwachten of hij weer dat soort succesnummers opboden. En dan komt ook in een krijgt. lastige spagata zitten natuurlijk. Als hij zeg maar de zender koopt, uh, als hofleverand. In van RTL? Ja, maar ik heb in ieder geval wel begrepen dat hij uh, van, van de VEA, of hoe heet dat precies, uh, niet uh, de, zijn aandelen RTL uh, mag uh, behouden. Ja. Uh, en ik denk, want dat was ook jouw vraag, ik denk dat hij van Talpa ook wel geleerd heeft, dat hij iets minder dicht op de zender zal moeten zitten en dat moet overlaten aan mensen die daar misschien iets meer verstand van hebben. Maar ja, dan nog als John de Mol aan je bureau staat ken... en zegt... ik heb een geweldig idee, ik wil graag dat je kan... het vrijdagavond om half tien uitzendt... dan heb je alleen maar te knikken hoor. Ik wou zeggen, je kent John toch? Mm -hmm. Ja, dus ja. Dat, dat zal wat, uh, wat lastig worden. Uh, ik denk dat SBS toch wel wat uh, ja, nieuwe impulsen kan gebruiken. Het ja. gaat niet echt goed met die zender. Wat ja. is daarmee aan de hand? Opeens zomaar mm -hmm. van zeg maar, een top-aanlijks zender... helemaal... Je hebt hier het parool voor je liggen... waarin uh, ja. de, de, de toch niet geringe Fonds, fonds van Westerlo zich uh, Onder daar, andere. daarover uitspreekt. En hij heeft wel een beetje een punt als hij zegt... Van dat Bovenerf Doorns en Mark-Marie Huibrechts... toch niet helemaal de mensen zijn die je bij uh, SBS uh, zou verwachten. Daar had jij toch wel van verwacht? nou Ik, ik had wat verwacht van, uh, van, die, van die zaterdagavondshow... Ja. Uh, gebaseerd op de formule van Paul de Leeuw. Ik hoopte, hoopte en verwachtte dat het goed zou gaan. Dat ging het niet. Dus, dus zoals eerder gezegd, ja. ik kan me vergissen. Maar ja... Kijk, dat, dat scheldwoord, wat uh, geloof ik ooit door geen stijl bedacht is voor SBS uh, 6 uh, campingzender. Camping grill, ja. dat, dat hadden ze veel meer als een geuzennaam moeten opvatten. Dat hadden ze veel meer eh? moeten zien als van dat is een goed uitgangspunt om onze programmakeuzes te maken. Ja, en uh, kijk, ik heb, uh, ik heb ook mijn jaren gehad, uh, Ruud, bij RTL, dat het wat minder ging. Het zijn ook golfbewegingen. Klopt. Het, het is. Het is een pendule. Ja, het zijn ook van die momenten dat, uh, dat even niet zo lekker gaat. Maar niet geld tot onrechte zegt ook Van Westerlo van... Uh, na drie of vier keer een programma dat die scoort meteen van de buis af... is ook niet echt goed. Nee, ze zijn er ook wel heel snel in. Ik bedoel, van dat programma van Bo en Mark marie uh, die zaterdagavondshow... liggen ja. geloof ik nog twee of drie afleveringen op de plank. Dat vind ik echt, echt waanzin. Ze zijn ook veel te snel in het verschuiven van programma's. Ja. Ik geloof dat Popstars drie verschillende tijdstippen heeft is... gehad. En nu is dat ze op het ijs na één week toch weer achtergeraakt op Idols. Ja. Dus ik hoop dat ze daar weer niet door in paniek raken. Okay. Naar welk uh, programma moeten we kijken? Komende uh. tijd, uh, nieuwe comedy van Linda de Mol bijvoorbeeld? Mm, nou ja, dat is in ieder geval iets waar we, waar we eventjes getuigen van, uh, van willen zijn. Of ik daar nou iedere zaterdagavond uh, voor thuis blijf, dat waar ik te betwijfelen. Nee, nee. Uh, ja, ik, hou, ik hou van live televisie, uh, Ruud. Dus uh, hopelijk blijft dat uh, prominent aanwezig. Dat blijft prominent aanwezig. Het was goed dat je hier was. Het was goed Ach, dat we elkaar weer troffen. Straks na het nieuws neemt judoka Mark Huizingaaf plaats op onze perstribune. Ons eigen tv resident Ron van Gouwen gaat weer kassie kijken... en onze sportcolumnist Judith van der Voorheids schuift weer aan. Tot zometeen na het nieuws.